eigen verhaal wat eraan vastgekoppeld zit. Het is echt te gek. Dat moet je echt doen. Ja, ik tegenwoordig live met de pianist. Hè? Ja, ik, dat moet ik nog meemaken. Ik ga binnenkort weer een keertje Ja, ja dat, moet je zeker, dat moet je zeker doen. Dat moet je zeker doen. Maar uh, oh ja, heb ja, je dus nog steeds je rode muts op? Uh, ja, ja, ja, maar niet de hele dag hoor, dat is, nee, mensen, weet je dachten dat, mensen dachten dat vaak dat ik ermee over stond en mee in bed ging, maar dat valt mee, alleen op de bühne en uh, ja, als er publiciteit is dan, uh. ja maar die hebben we nog steeds op. Ja. Ja, ja. En, en je hebt er natuurlijk meerdere, want ooit heb je er eentje achtergelaten bij, uh, bij uh, Marcel Oud, bij uh, mijn collega van uh, Seaport FM. Oh ja, dat zal best. Dan kan ik me nog herinneren? Ik, ja, meestal laat ik er één achter waar ik geweest ben. Zodat mensen weten dat ik over de, waar ik geweest ben. En de, de mensen die dus door Nederland zwerven, die komen her en der, komen ze dus dan zo'n zo rood petje tegen. Achter de bar of uh, <laughs> in een radiostudio of uh, in een, een, een, een platenstudio. Uh, ja, daar kan je overal tegenkomen. Ik wil nog even iets leuks roepen, Roy, voordat ja. je naar het nieuws moet. Uh, ja, nou, maar... die is al voorbij. Dus oh, wel... ja. oh oké. Okay. Harry's ah, zoon, Bram, die heeft nu mijn plek hè, in, in drukwerk. Die speelt nu de keyboards. Leuk. Terwijl ja. uh, alle, alle uitzendingen van Boeg in de Bias hebben wij samen gemonteerd, Bram en ik. Dus ook daar uh, is op allerlei manieren is dat ja. weer met elkaar verweven. Ik vind dat heel uniek. Ik vind dat toch heel bijzonder. Ja, ja dat, is, dat, dat is wel. Uh, hoe zou ik zeggen, het meest bijzondere van uh, Edwin en mij, dat er op een gegeven moment, uh, ja, weet je, het is niet... Uh het is een beetje uit het oog, maar zeker dan niet uit het hart. Nee. Dat zit er in gebakken, dat, dat raak je nooit meer kwijt. Maar dat dan ineens mijn zoon bij de televisie komt te werken. en dan in, de, in een gezelfde ruimte zit als Edwin Gitsels. Nou ja, ja, toevallig is het natuurlijk niet, want Edwin werkt ook bij de televisie. Ja. Maar dat ze bij elkaar kwamen. Eh, bij een fantastisch programma als Boeg in de Baai, dat eh, mag zeker gezegd worden. Ja. Hoe, vind jij het? En, nou, uh, en nou speelt hij dus bij mij in de band, of, uh, of ik mag zingen bij hem in de band, ja, hoe moet je het eigenlijk zeggen, want je zei wel van Harry oh Slinger, de man achterdrukwerk, maar ja, ik sta meestal voorop. Hè. Ja, <laughs> dat is zeker waar. Edwin, hoe was het? Is het om Harry weer even zo aan de telefoon te hebben? hier op de Ja, nee, we hebben de laatste tijd best wel weer veel contact. Ik heb een anderhalf week geleden of zo bij hem gegeten. En we hebben elke dag of bijna elke dag wel eventjes over allerlei grappen en grollen. Uh, dus, ja. uh, maar ik vind het altijd leuk om uh, Harry weer te spreken. En niet alleen Harry, maar zijn hele gezin. Vorige week toen waren ook zijn kinderen er. En zijn vrouw uiteraard, want die woont daar ook, heb ik uh, ontdekt... Ja. <laughs> en uh, het is altijd, het, die, die, die slingerfamilie Dat is uh, ik, ik kan, dat weet ik nog van een aantal jaren geleden Dat ik dat voor het eerst meemaakte Als je dan gewoon uh, stil erbij blijft zitten En hoe die echt aan een razend tempo, dus Het is echt geen seconde stil Ze blijven allemaal En allemaal ongeveer evenveel aan het woord Maar dat pingpongt over die tafel heen. het gezin is zo op elkaar ingespeeld Het is dus echt heel leuk om te zien Volgens mij moet je eens een keer een, uh, Het is misschien dus nu te laat Want die kinderen zijn allemaal de deur uit Maar het was een mooi gezin geweest Voor een real life soap uh -huh. <laughs> nou ja, het meest krankzinnige was natuurlijk toch dat toen Edwin bij ons, uh, bij ons kwam, via een advertentie geloof ik. Hè? Ja. ja, toen kwam hij bij ons en toen hadden we een hele tijd zitten lullen over muziek en over dit en over dat. En nou, goed, uh, uh, Edwin was aangenomen. dus zei hij, moeten jullie niet weten of je, of je kan spelen? <laughs> <laughs> Nou, ja, we, nou, we gingen er gewoon vanuit. Maar dat hij, ja, je bent natuurlijk die goed bij ...dat je niet kan spelen. En, uh, en twee dagen later stond je al op de bühne. Hè, ja, ja, ja, klopt. Ja. ja, en het mooie was ook dat op de dag van uh, mijn sollicitatie... ...zal ik maar zeggen, dat je, j, jij toen zei... van, nou, ...waarom ga je niet mee vanavond? We hebben vanavond een optreden. Kan je ons even live zien? Want ik had jullie nog nooit live gezien. Ja, ja. Ik zei, nou, dat is goed. En waar was dat optreden in de Belme bias. <laughs> terwijl later, dat is nog niet te geloven... ...terwijl we later Harry, of Bram en ik samen Boeg in de Baaiers maakten dat allemaal ja, op elkaar ingrijpt. Als, als iemand dat ja. als een verhaal zou schrijven, zeg je... ja, dat is, te, dat is te bedacht. Dat kan niet. Maar het, nee, maar het, maar het gekke is natuurlijk... Het, het gekke is natuurlijk toch dat... Uh, ja, ik geloof helemaal niet in... Uh, in toeval... Maar, maar het gekke is wel dat er toch altijd een lijn in een leven zit... en in een carrière. Dus, dat, dat, dat, zo zie je, dan, dan hoor je dit weer. Dan denk je, ja, is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. En was er toen ook, toen de, die jongens van Heineken daar nog zaten? Nee, nee, nee, nee, dat was de keer nee, daarvoor. Dat, dat was, het was later, er niet bij. Ja. Nee. nee, maar het was eerst optreden voor mannen... en toen voor, voor, toen voor de vrouwentoren. En uh, die had je oh, toen ja, nog in de Bijlmobijs. Ja, geweldig. Ja. En, en ja. helemaal vlak voordat de is dichtging, heb ik daar nog televisie gemaakt... voor uh, die serie over de top 600 van de meest overlastgevende criminelen van onze hoofdstad. Ja. Met notabene samenwerking, in samenwerking met Eberhard van der Laan... met wie jij samen weer al die uh, carnavals... Uh, of wat zeg ik, Sinterklaas-evenementen uh, ja. hebt gedaan. Dus... Ja, ja, nou, meer dingen. Ja, meer dingen. Kijk, ja, ja. ja bij, bij Eberhard was uh, ja, een geweldige man. Ja. En, en het leuke is dat ik nu dus weer op de toch hebben wij uh, Eberhardjes. Oh, dat zijn... Dat zijn koekjes met uh, een in de vorm van een hartje met die drie kruisen erop. Mm -hmm. En dat, uh, dat is dat is ook een stichting die die, die, die nou ook uitbrengt. Want uh, de bedoeling is dat uh, dat, er, uh, dat geld gebruikt wordt ook voor projecten. Om, uh, uh, nou, wees goed voor de stad en uh, uh, en voor uh, de men en voor elkaar, weet je wel, dat uh, Eberhard uh, uitdroeg. En uh, op die manier dragen wij weer bij met de slingertocht om te zorgen dat uh, dat het ook uh, onder de mensen gebracht wordt. Goed. Ja, nou, mooi. heel erg mooie verhalen allemaal. We kunnen zo een uur doorpraten hier op de radio, denk ik. Nou, zeker ja, wel. ik nou, denk nog wel langer, hoor. Ja, mm -hmm. dat denk ik ook. <lacht> <lacht> Harry, mag ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd? Ja, nee, natuurlijk. En ik ben blij dat we nog even contact hebben gehad. Ja, ik ook. Ja. En uh, ik hoop dat je nog een keer terug wil komen, maar dan fysiek hier in de studio. Ja, Nee, nou is goed, maar dan neem, ik dan, dan neem ik ook Bram mee, ik bedoel, dan gaan we, dan gaan we er ook helemaal los op, toch? Nou, gaan we er een speciale uitzending van maken. Ja, een, een drukwerkuitzending. Nou, leuk, doen we. Die staat vast. Oké. <laughs> Oké. Okay, okay. Harry, heel erg bedankt voor je tijd. Ja. En, en uh, de, de groet aan Petra, Edwin. Ja, ja, want, ja, Marijke, we ja we jij en Marijke. Ja, spreken elkaar snel. Want jij hebt ja. uh, Petra een beetje getipt hè, bij Edwin. Oh, dat is al, dat is al besproken? Ja. Ja, ja, ja. Ja, en dat wat ik dat betreft, dit is, dit is een van de weinige huwelijken die ik uh, bij elkaar gebracht heb die nog steeds bij elkaar zijn. De meeste waar ik getuige ben geweest en dat soort dingen, die zijn al lang niet meer uit elkaar. Dus, uh, ik dacht dat je, je ging mee. zeggen, dit is een van de weinige huwelijken die ik bij elkaar gebracht heb. Maar ik heb er een heleboel verbroken. <lacht> <lacht> ik dacht dat je daar naartoe ging. Ik denk van, oh, ik ben heel benieuwd. meneer nou meneer? Ja. Nou ja, wie weet. Ik bedoel, ze melden het niet nu. <lacht> <lacht> we gaan uh, stoppen met het interview helaas. We, ja, ja ja, ja, ja. Ik, uh, ja, ja. We spreken elkaar snel, Harry. En uh, heel erg bedankt voor je tijd. Oké, okay. hoi. Okay. En uh, ja, hij loogt zeker niet tegen hem. Want uh, je gaat het liedje. We gaan het liedje even draaien, je loogt tegen mij van uh, drukwerk! was kapot. Nu zeg je, kom binnen ook door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Heel hoog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloofd dat je dacht dat ik helemaal niet was. Zeg schat, denk je dat je maar kan. Zeg schat, je bent heel.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 Ja, als ik een kind was, geloof dat je dacht, dat ik helemaal volin was was zeg, denk je dat je lang kan? Zes dan. je bent heel wat van poat. Nou. Kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed En je zei, ach, stap jij uit de bank Nu heb je je vriend uit je kamer gezet En ik zit mijn is liefde, liefde drank Maar ik denk dat ik dit keer bedank Bekijk het bak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 Je bent heel wat van plannen. Van plannen. Van plannen. Wat ben je nou van plannen? Je loog tegen mij van drukwerk hier op ZFM Zandvoort. Zoals u vast wel heeft gemerkt, is het uh, nieuws heel even overgeslagen. Ik was het eigenlijk helemaal vergeten, wat erg. Maar ja, we hadden Harry aan de telefoon. En uh, het was uh, een heel leuk interview met Harry. En uh, we hebben Edwin er ook even blij mee gemaakt, denk ik zomaar. Ja, gezellig altijd met Harry. Zeker weten. Hey Edwin, het was de afgelopen week uh, best, wel, um, best wel warm. Hè? Hmm. En uh, de reddingsbrigade heeft het uh, best wel druk gehad uh, in Zandvoort. Ga nooit alleen zwemmen. Uh, zorg dat mensen weten dat je altijd de zee ingaat. Ga niet te diep. En zorg er gewoon altijd voor dat je uh, nooit jezelf overschat met de zee. Natuurlijk, geniet van het lekkere weer. Maar pas ook heel goed op in de zee en onder de brandende zon. Mirko Groenendijk werkt bij de reddingsbrigade in Zandvoort. En hoopt dat de mensen goed op zichzelf letten deze hete dagen. De warme temperaturen vraagt veel van de mens. Dus voldoende blijven drinken, goed insmeren. Uh, ja, blijf gewoon goed voor jezelf zorgen op deze warme dagen. Ja. Dat is wel... Heel belangrijk. En het geldt niet alleen voor de badgasten. Mirko en zijn collega's letten ook goed op elkaar deze dagen. Je doet het met z'n allen. Dus je houdt elkaar in de gaten. Je zorgt dat iedereen voldoende water drinkt. Ja. Um, misschien af en toe een koude versnapering tussendoor. Ja. Hebben jullie voldoende personeel voor komende dagen ook? Ja, voor de komende dagen uh, is het natuurlijk wel dat we, uh, sommige van onze leden gewoon aan het werk zijn. Ja. Uh, maar je merkt wel dat de motivatie hoog is om dan het zijn na het werk langs te komen. Mensen die misschien nog wel een paar uurtjes extra vrij nemen om juist uh, ja, op dat strand te zijn. En dan treffen we Giorgio en Stefano in hun snackcar op het strand. Eens kijken hoe zij naar de komende hittegolf kijken. Met heel veel spanning natuurlijk. Ik weet dat dat al ontzettend druk wordt. Ja. En ik hoop dat dat wel goed afloopt natuurlijk. Want een ongeluk is altijd om de hoek, zeg ze in Nederland. Of, of zoiets. Ja, maar maar... U moet natuurlijk tussen die mensenmassen manoeuvreren. Ja, de, moet ik zeggen, de mensen zijn in Zantro wel grotendeel gewend. Hè. Ja. Dus ze zien dat, wat er gebeurt in Zantro is ook uniek. Ja. Want het is de enige strand in de wereld dat mag. Ja, we komen wel door. En het is best wel wat druk, hard werken. Ja. Maar ook wel leuk. Weet je, morgen is alleen maar blij gezicht, iedereen lagen en, uh, ja. en daar maken we het mooiste van. Die gaan het vast druk krijgen. En Mirko en zijn collega's waarschijnlijk ook wel. Ze gaan weer even op inspectie. Kijken waar de muis zitten, kijken hoe sterk ze zijn. Ja. En tegelijkertijd de watersporters in de gaten houden. Oké, okay. nou, sterkte de komende dagen. Dankjewel. En goed drinken? Ja, absoluut. En ijsjes eten. <laughs> En dat was een verslag van onze collega's van NH Nieuws. En je zag, hoort het maar, de, de reddingsbrigade had het uh, flink druk afgelopen weken. En uh, er gaat uh, nog veel meer druk te komen, denk ik zomaar. We gaan uh, luisteren naar een liedje van, um, van Edwin van der Tolen. Zeven zonden heet het liedje. En zometeen bellen we met hem over Pride at the Beach. <tied> Die blik in je ogen, twee. ik wou echt alles geloven. In je ogen wou ik echt verdrinken. Vier. Je was me wachtjes laten zweven. Ik wou nog meer met je delen. Je greep me vast, ik kon niet meer ontkomen. Maar de grootste zonde dat is nummer 7 Nummer 7 Ik kuste jou nog voordat ik je vroeg Voel jij ook iets voor mij? Je liet me alles geloven. Ik had nooit verwacht dat me dit zou gebeuren. Het is met geen pen te beschrijven. Mag ik vannacht bij je blijven? Want ineens heb je mijn hart gestolen. De grootste zonde dat is nummer zeven. Nummer zeven. Ik kuste jou nog voordat ik je vroeg. Voel jij ook iets voor mij? Zeven zonden in één nacht. Zeven zonden met jou van Je maakt me verlegen, maar niets zal me tegen. Jij laat me blozen als je ligt naar me lacht Want ik ga je stelen, van al die zonden heb ik echt geen beraad. Zeven zonden in één nacht, zeven zonden met jou vannacht. Je maakt me verlegen, maar ik zou me tegen. Jij laat me blozen als je naar me laat. Zonde. Hier op ZFM Stand voor Edwin van der Tolen. Eigenlijk een andere Edwin Edwin. Ze echt de Edwin Show van de. Ja, de Edwin Show. Ja. Laten we Evers ook nog even bellen. Ja, Edwin Evers. En uh, we hebben hem aan de telefoon. Edwin van der Tolen, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om even in de uitzetting te komen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk voor jullie altijd. Hey, Edwin, ja, een bijzondere dag, hè maandag. Ja, maandag is een, een hele een bijzondere dag was het. Het was een, een groot spektakel uh, daar. En ik, het was de eerste keer dat ik daar was, dus was, ik had geen idee waar ik uh, in terecht zou komen. Maar het was al zo'n ongelooflijk warm bad daar. Echt genoten. Ja, want uh, ja, Pride at the Beach, at Stanford, daar hebben we het natuurlijk over. En uh, jij trad op op het podium van Queen of the Beach, op het Gasthuisplein. Uh, hoe werd je ontvangen door de gasten, of door het publiek? Nou eigenlijk was het vanaf de eerste seconde was het aan en ik, uh, toen ik daar aankwam toen was het, uh, het plein al behoorlijk druk geworden. Nou, er zat natuurlijk ook werkelijk alles mee, het was fantastisch weer en er was een leuke line-up uh, neergezet uh, Natuurlijk met onder andere Bonnie sint Claire. en natuurlijk die verkiezing. En dat heeft er samen voor gezorgd uh, uh, dat, dat dat plein eigenlijk al helemaal vol stond toen ik aankwam. Het viel me wel op, ze stonden nog een beetje achter hem en dan word ik fanatiek. Maar dan wil ik het hele spul aan boord hebben ook. En dat uh, is perfect gelukt. Het was echt gigantisch. Ja, je krijgt ze mooi mee hè, met YMCA. Ja, <laughs> ik denk, ja, die klassieker die hoort er natuurlijk bij. Weet je, hou we altijd van uh, flink, uh, flink feest maken. Ik denk, ja, er is natuurlijk één klassieker die ik niet kan overslaan. En dat is die. Ja, Edwin, van het ene feest naar het andere feest. Uh, jij gaat een uh, mooi concert geven. Ja, zeker. Dat doe ik jaarlijks uh, op uh, 2 november dit jaar. 2 november 2019 uh, barst het feest weer los in Rotterdam. Uh, je kunt uh, Edwin, uh, Edwin in Concert... je kunt het een klein beetje vergelijken met als het uh, kleine broertje van uh, Toppers in Concert. Ja. Het is één groot amazing feest met heel veel uh, leuke foute en vergeten liedjes. En uh, natuurlijk een aantal hele leuke gasten in de show. Ja, want kan je al wat gasten bekendmaken? Ja, zeker. Uh, ik heb, uh, zoals jullie misschien wel weten, in het afgelopen seizoen... Uh, was ik te zien als jurylid bij All Together Now op RTL 4. En daar heb ik de opera zangeres Francis leren kennen, Francis van Broekhuizen. Zij, is, zij zit in de show, We gaan samen fantastische liedjes zingen. En uh, Samantha Steenwijk hebben wij in de show. En uh, dat is natuurlijk een beetje de kroonprinses van het, uh, van het uh, volks, uh, volksrepertoire. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de koningin zelf uitgenodigd. En dat is Marianne Weber, ook zij is erbij. Nou, leuk, en jij, ik heb er wel eens filmpjes gezien dat jouw opkomst ook wel weer spectaculair altijd is bij een concert. Ja, ik hou niet zo van subtiel. Dat staat niet uh, direct in mijn woordenboek. Dus uh, aan subtiel doe ik niet. En uh, inderdaad, afgelopen jaren uh, ben ik uh, met een parachute uh, aan staalkabels over het publiek heen gevlogen. En ook nou, dit jaar gaan we natuurlijk weer iets bijzonders doen. Kijk je ook wel stiekem soms een beetje af van de toppers? Nou, ik laat me inspireren. Kijk, het is, uh, Toppers is natuurlijk wel een klein beetje een uh, andere league. Hè? Daar kunnen we eerlijk in zijn. Ik bedoel, uh, Toppers in Concert, dat is allemaal zo vreselijk groot. En daar heb je ook met andere budgetten te maken. Dus dat moeten we altijd wel proberen. Een beetje, een beetje binnen het fatsoenlijke te houden. Maar uh, ja, natuurlijk laat ik me inspireren. Want mijn grote liefde ligt wel bij dat repertoire ook wat zij doen. Hè? Zij, ze maken zo'n groot festijn met... met met niet alleen met wat je ziet, maar ook met wat je hoort. En natuurlijk laat ik mij daardoor inspireren. Ja. En weet je wat ik me besef? Dat uh, ik nu op dit moment oppas op een hondje. En dat is het hondje van Sven Duiv. En die heeft ook meegedaan aan uh, Altogether Now. Oh, is het waar? Hij ja. als deelnemer. Met... Ja, als deelnemer, ja. Oh, echt waar? En ja. nu leeft de hond niet meer. Nee, oh. nee, nee. Nou, die loopt hier uh, rustig rond in de studio. <lacht> Ja, lachen. Ja, nee, ja, er zijn honderden en vijf kandidaten voorbijgekomen. Dus ja. ik moet wel eerlijk bekennen dat ik de namen met de gezichten niet meer helemaal op rij uh, heb. De Tenia soms. Het functioneert nee. inmiddels allemaal los van elkaar. Dus ja. De namen komen me vaak uh, bekend voor, maar de gezichten eigenlijk nog bekender. Ja. Het zijn natuurlijk heel veel uh, gezichten die zomaar voorbij zijn gekomen uh, in die paar dagen. Want zo'n heel seizoen wordt natuurlijk in een aantal dagen uh, opgenomen. Dus het gaat een sneltreinvaart uh, aan je voorbij. Maar uh, ja, we hebben daar schitterende talenten weer gezien. Maar het leuke van die show vind ik wel... dat het, We zijn eigenlijk niet echt op zoek naar een nieuw talent in die show. Daar gaat het niet om. We zijn op zoek naar vermaak. En vermaak je ons, dan drukken wij er aan de staan. En uh, is het je meegevallen qua jurylid zijn? Nou, het, ik, ik, ik heb me als een vis in het water gevoeld om heel eerlijk te zijn. Ik vind het ontzettend leuk. Ik, ik heb ook een geweldig verlengstuk van, uh, van wat ik... Uh, uh, natuurlijk, al die jaren al doe. En uh, ik, ik heb dat altijd wel een klein beetje geambieerd. Ik vind televisie maken ook heel erg leuk. En uh, ja, dat heeft uh, uh, fantastisch uitgepakt uh, in dit afgelopen seizoen. Even aan mijn sidekick vragen. Edwin, um, heb jij uh, Altogether nou gezien? Een paar keer een stukje, ja. Jij bent uh, ook tv-maker? Ja. Ja. ja. Je bent tv-maker. Wat vind je van het uh, concept? Ik vind het concept leuk. Ik vind. Uh, het, het, het is een beetje, wat lastig is, is dat je, je weinig kans krijgt om je te identificeren met zoveel mensen. Uh, met met, met één, één of meer, dat is het voordeel van een wat kleinere jury, maar ik vond het op zich, het, het concept wel heel leuk, ja. En gewoon een vielgoedprogramma. programma. je dan identificeren met een jurylid of met een kandidaat? Nee, met een jurylid bedoel ik. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, ik moest het ja, ja, dat net over spectaculaire, spectaculaire opkomsten, uh, hè? ja ja En dan moest ik ineens denken aan het... Ik, heb, ik weet niet of je het net gehoord hebt, maar ik heb bij Drukwerk gespeeld vroeger. En we hadden net Hardy Slinger aan de lijn. En we hebben ooit een keer een open, open lucht optreden op Texel gedaan. En toen is Hardy met een, een duosprong vanuit een, een vliegtuig met, een, met een, een parachute naar beneden gekomen. Zodat hij dan precies op, op, naast of op het podium uit zou komen om, om het podium <laughs> te openen. Of de, de show te openen. En het mooie was, hij had dus een draadloze microfoon mee. En nou, het ging allemaal perfect. Hij kwam keurig aanzeilen, want die... die springen waar die hing, die was echt professioneel. En toen uh, we deden toen wat dom als openingsnummer, en uh, dus we wachten rustig af tot die binnen bereik was van die, met die microfoon van de zender dat hij zijn het nummer kon beginnen. En uh, mm -hmm. toen was het zover, kwam die aan en alles wat we hoorden was. <middels> <middels> <middels> hij hij schepte zijn broek echt in die. Ik <middels> <middels> <Dat> begrijp. wat <je. middels> hij eruit is gesprongen. Ik zal je vertellen, ik heb vroeger Gezo gezongen in, uh, in de boyband uh, zelf. Ja. Daar hebben we wel eens een uh, videoclip opgenomen. En dat, uh, dat ging ook over uh, parachutespringen. Uh, maar dat hebben we natuurlijk uh, door stand-ins uh, laten doen. Ik ben dol op vliegen, maar voor geen miljoen dat ik uit een vliegtuig spring. Nee, <laughs> Nooit. Nee, nee, precies. <laughs> Gaat niet gebeuren. Nee, nee. <laughs> dus nou, elke ook dat, el dat dit heeft gedaan. Ja, zeker. Nou, het was de bedoeling dat we allemaal zouden springen, maar helaas stak er een windje op, dus dat mocht niet meer. Ah. Ja. Oh, dus zijn leven mocht wel geriskeerd worden. Ja, maar dat was een duur sprong, hè. Dan, dan kan het weer wel. Ja, precies. Van, uh, die, die, met de professional mee. Ja, precies. Schitterend. Ja. Edwin... leuk moet je een spektakel maken. Denk. Ja, precies. Het is natuurlijk waar je voor op de bühne staat. En kijk, uh, de, de een goochelt, de ander zingt. Maar dan denk ik ook dat als je naar Nederland gaat kijken... Dat het in Nederland eigenlijk niet eens heel erg gaat om hoe goed je zingt. Volgens mij gaat het meer over hoe goed je uh, het publiek weet te vermaken. Kijk, we kunnen als, uh, misschien wel het allerbeste voorbeeld... Uh, Glennon Hij heeft natuurlijk een stem uit duizenden. Ja. Maar het heeft, nee, heeft misschien wel vijftien jaar geduurd... voordat ze zelf een beetje voet aan de grond kreeg. Ja. Dat lag niet aan die stem. Nee. nee, dat is ook zo. En met die mooie woorden gaan we langzaam het interview afsluiten, Edwin... Dat uh, helemaal goed jongens. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik hoop je zeker nog een keer terug te zien in Zandvoort. Want uh, ja, Zandvoort heeft genoten ja, ik van graag je. Weer terugkomen. Ik, ik heb ook enorm genoten. Bedankt dat ik even in uitzending mocht. Yes. En uh, laten we zeggen, tot volgend jaar jongens. Zeker weten. Heel erg bedankt voor je tijd en uh, tot snel. Tot snel. Succes hoi, hoi. met je voorbereidingen. Hoi hoi. Dank je. Hoi hoi. En wilt u natuurlijk naar het uh, concert uh, van uh, Edwin van de Tolen... Dat kan op 2 november. Dan gaat het gebeuren in Rotterdam. In ieder geval, wij zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Nog vijf minuutjes. We gaan even muziek draaien. En dan komen we nog even terug bij Edwin Gislans, onze sidekick.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 Zomer op je radio hier bij ZFM Zandvoort. Ja, Edwin, aan een programma is altijd weer een einde. Vandaag een half uurtje eerder. Ja, ik, waarom eigenlijk? Ja, ik, heb, ik moet echt, echt ergens heen. Om twee okay. uur moet ik recht zijn. Okay. Dus ik heb een, iemand geregeld die me hier op kan halen. En dan ben ik echt precies op twee uur. Zo heb ik het kunnen regelen helaas. Oh, okay. Maar de uh, volgende keer zijn we er gewoon weer van uh, twaalf tot uh, twee uur. In ieder geval maandag weer woensdag en donderdag ben ik er weer met uh, Zandvoort Lunch. Heb je het leuk gehad, Edwin? Ja, ik vond het gezellig. Ja, absoluut. Ja, ik ook. We hebben veel besproken. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat komt helemaal goed. Ik hoop dat je volgend jaar nog een keer terugkomt als zomergast. Oh, tuurlijk. Geen enkel probleem. Nou ja, het is in ieder geval niet ijskoud uh, buiten, maar we gaan wel ijskoud uh, draaien. En uh, hier op ZFM Zandvoort. Edwin, heel erg bedankt. Graag gedaan. En uh, tot snel. Tot snel. Hoi. hoi.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 Bedankt voor het luisteren. En ik zeg, u, oh, ik zeg u gewoon, tot volgende week. Dan zijn we er weer.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 No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 Can We be honest Right now while you're sitting on my chest I don't know what I'd do without your comfort If you really go first If you really left I don't know if I would be alive today with or without you like night and day We didn't repeat every conversation Being with you every day is a Saturday But every Sunday you got me praying Don't you ever leave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 I've seen it on TV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 Of the sun, we're sweet idea don't think I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh no, no, no, the world, just fala la la la. la, la it goes around the world, just la la la la. la, la. It's all.